dictatorijk met het NOS journaal. COA-directeur Albayrak staat niet langer op non-actief. Het Gerechtshof in Den Haag heeft in hoger beroep de maatregel opgeheven. Het COA moet Albayrak haar werkzaamheden weer laten hervatten. Albayrak was op 27 september vorig jaar op non-actief gesteld na aanhoudende klachten over haar functioneren en haar beleid. Het werkklimaat bij het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers zou fysiek zijn en er was sprake van een angstcultuur. Minister Leer stelde een breed onderzoek in. Het Gerechtshof zegt dat de Raad van Toezicht uit het oog is verloren dat Albayrak alleen op nog actief werd gesteld voor het gedeelte van het onderzoek waarin het gaat om haar persoon en functioneren. De raad had duidelijk moeten maken dat het een tijdelijke maatregel was. Burgemeester Oudshoorn van Uithoorn is blij met het kabinetsbesluit om kat te verbieden. Somaliërs komen bijna dagelijks naar een industriegebied in Uithoorn om kat te verhandelen. De drugs komen binnen via Schiphol en wordt, wordt dan verhandeld in het nabijgelegen Uithoorn. De, de, de burgemeester hoopt dat een verbod ertoe leidt dat de drugs zal op Schiphol worden onderschept. Ze is blij dat er een eind komt aan de overlast op het industrieterrein en de nabijgelegen wijken van Uithoorn. In Oostenrijk is in 30 jaar in de maand januari niet zoveel sneeuw gevallen als de afgelopen dagen. Verschillende plaatsen zijn na hevige sneeuwval sinds het weekend afgesloten van de buitenwereld. Zo zijn in Leg en Suurs zo'n 12.000 bewoners en toeristen ingesneeuwd. Veel lokale wegen zijn dicht en een aantal treinverbindingen ligt stil. Op een weg tussen Tirol en Vooralberg heeft een helikopter de sneeuw van zo'n 20 topzware bomen geblazen. De bomen dreigden om te vallen lawinegevaar in Oostenrijk is wel iets afgenomen. De lawinewaarschuwingsdienst heeft het alarmniveau met één stap verlaagd. Het weer bewolkt en op de meeste plaatsen blijft het te droog. Temperatuur 7 graden in het oosten en een graad of 9 aan de westkust. Morgen opnieuw bewolkt, maximaal rond 9 graden. Dit was het. En... Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn op dit moment geen files. U krijgt van mij een overzicht van de aangekondigde snelheidscontroles.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 Voor de bijzonder. Goedemorgen, het is vandaag dinsdag 3 januari 2012 alweer. Als eerste wens ik u een bijzonder gelukkig, gezond 2012. Dat het wel weer een heel mooi jaar mag worden met een hoop lekkere muziek en een hoop luisterplezier hier op CFM Zandvoort. Ik ben beland in het programma Zandvoort uit Zandvoort. Mijn naam is Mario Zandvoort. En iedere week, dinsdagochtend tussen 11 en 12, neem ik u mee op reis naar de jaren 30, 40, 50, 60 en 70. En zoals altijd, is de openingsplaats Louis Davids uit 1928 met Weet je nog wel oudje? Dit uur weer een hoop mooie muziek om het nieuwe jaar weer in te luiden. Met allemaal mooie oud-Hollandse Nederlandstalige plaatjes. Drea Dops, Gert Timmerman, het trio Ben Lansing, Piet Brandy. Maar eerst een hele formatie met bekende artiesten uit lang vervlogen tijden. Muziek van toen: Drea Dops, Ria Valk, Marijke Merkens, Rob de Nijs en The Lords. Met Calling the Stars. Hoort het nu hier op ZFM Zandvoort? Een bijzonder goede morgen.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 Mr. Jason, oh man, I have to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 Stones are doing. For rolling Stones do roll for rolling stones have singing again Dan to it. You come right back, I said it now. You come right back to me. Yeah, it is. I'm so sick, Mommy. Hoor ik daar in paarden voetjes. Trippel, trappel door het tal. Zingen des elvira zoetjes, weet je hoe het klinken zal. Oh, gute, kost, weer.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 A strand klinkt een melodie vol van harmonie roep ik voor... Ik wil de haartijd vragen om met me mee te gaan. En toen ik haar alleen zag, vroeg ik aan haar tot Altijd de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 Maar de Op een rij achter elkaar hier in Zandvoort uit Zandvoort. Piet Sibrandi met ook al is je huid dan zwart. Daarvoor muziek van trio Ben Lansing met O.O. Rosa. En ook nog Gert Timmerman met Rosa Rosalie. Tria Dops, blijf aan mij steeds denken. En we begonnen met Tria Dops, Ria Valk, Marijke Merkens, Rob de Nijs en de Lords... Met Calling the Stars. CFM Zandvoort, ik heb nog veel meer mooie muziek voor u klaarstaan. Charles Tuinenburg en de Melody Strings. Gorrie Baars, Carla van Rennesse. Maar nu eerst Henk van Montvoort met Lady Lorelei.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 Eens, niet meer blij, lady, lady, lord Koningin, met bloemen, geschenken, en natuurlijk ook een gladdering. Hij ging mee met de smokkelaar, om zo in één keer zijn slag te slaan. Hij kreeg Loranier aan de telefoon, aan man om toen zijn boodschap aan. De jongste van allemaal De auto razen door de stille nacht Ze langs de baan met zijn dure val. Niemand weet hoe het is gegaan Tegen een boom stond een brandend rak En toen hij sterven eruit werd gehaald Zei hij voor het laatst voor het was geraan Leeft en stil, en uit het verfde hoort ze weer zijn stem. Ik nou? Toen ga jij maar wat spelen, dan heb ik geen kind aan jou. Hij liep naar de piano toe en speelde voor ze moe. Heel netjes uit zijn blote hoofd de rapzal die in bloe. Oh oh, kopie kopie, wat? Een kopie. Ik of met zo'n stuk probleem, als jij speel ik het toch dan waar.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 Zie Ik zie graag Cliff, ik zie graag Elvis, maar het liefste zie ik jou.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 Ik ben 17 jaar, daarvoor voor een jong, ik ben 17 jaar Ik hou van een zon ben ik daarom slecht, ben ik daarom slecht Ik ben 17 jaar, ik deed wat bardo, ik ben 17 jaar Ik hou van wat joh, ben ik daarom slecht, ben ik daarom slecht Je leest in de kranten, t is mis met de jeugd zijn allemaal dozens, er is er niet een meer die ducht. maar ik ben 17 jaar ja, dag jong, ik ben 17 jaar. Ik hou van een zong, ben ik daarom slecht? Ben ik daarom slecht? Ik ben 17 jaar, dag jong, ik ben 17 jaar. Ik hou van een zong, ben ik daarom slecht? Ben ik daarom slecht?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 ZANG EN van de Salvera's met de fijnste dans met jou. Daarvoor Ria Valk met ik lig op mijn kussen stil te dromen. Daarvoor Anneke Greulow met gouden ringen. Daarvoor Rijn de Vries met ik ben 17. CFM Zandvoort dinsdagochtend 3 januari alweer 2012, de derde dag in het nieuwe jaar. En ook dit jaar, dinsdagochtend, tussen 11 en 12 ben ik bij u met Zandvoort uit Zandvoort. Ik neem u iedere week weer mee op reis. naar de jaren 30, 40, 50, 60 en 70. En als u het programma gemist heeft, of al als ik het nog een keer wil beluisteren Iedere zaterdag tussen 1 en 2 wordt het programma nog een keer herhaald Mijn naam is Mario Zandvoort En ik heb nog veel meer muziek voor u klaarstaan Zometeen Arie Palma en Joop van der Maro Wilma Onderweg Maria Sylvia Poons en Heintje Davids Met omdat ik zoveel van je hou Hey, Kun jij je nog herinneren Dat wij samen zo veel gezongen hebben Ja, ik heb het er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 Geert aan een ander en nooit iets weten Omdat ik zo veel van houd. Wat verdriet Mooi ben je niet Het gaat Vooral wanneer je kijkt Al wel ik geen vlaag Schoonheid voorgaat. Maar weet de lelijkheid Die blijft, dan moet je maar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 Hij schroeg je paard bij de ogen blad. Toch kan slechts maar hij ontscheiden. Omdat had ik zo ver van je had. Ach, wat een tijd was dat, hij Ontegrepenlijk. Ja, maar het vliegt, hè? Het vliegt. Maar nou, ik draai nou mijn leeftijd om, ik denk 84 maar ik zeg 48 ja, dat is heel goed. Alle oh, koffie. Doet het jou nog dat tijd? Was gehad, ik kan wel houden. Hier, daarna, lief en lief, zo oud je niet. Tezamen deelden wij. Het lief overal, hm. dat was voor jou. En al het dat was voor mij. Dat heb je toch gediept? Al liet je mij dikwijls in de kou En sloeg je vaak beide ogen door. Toch kan slechts maar ons scheiden omdat ik zo van van je En achter het huis in een heel klein... I'm Werden wij voor altijd een paar Vol van jeugd en geluk Beloofden wij elkaar Wij blijven wat ook het leven biedt Samen, samen En delen vreugde maar ook verdriet Samen Peace. Leven met...